Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Wakt tot categorie 3. maar inmiddels is het er weer een van de vierde categorie. Vanavond en vannacht trekt Irma waarschijnlijk over de westkust van Florida. Onder meer over Tampa en St. Petersburg. Veel mensen zoeken hun toevlucht in een van de aangewezen schuilplaatsen. Welt am Sonntag zegt dat de krant een mail uit 2013 in handen heeft van de leider van de rechtspopulistische alternatieven voor Deutschland. Alice Weide omschrijft daarin Arabieren, Sinti en Roma als cultuurvreemde volken waarmee we worden overspoeld. In de mail wordt verder geschreven dat vijanden van de grondwet daarmee uit zijn op de systematische vernietiging van de burgerlijke maatschappij. Beide ontkent zelf de tekst te hebben geschreven. Ze heeft het partijleiderschap van de Alternatieve Vuur-Duitsland... onlangs overgenomen van Frauke Petri. Door noodweer in de Italiaanse regio Toscane zijn zeker zeven mensen omgekomen. Ook wordt er nog iemand vermist. Vier mensen verdronken in hun kelder... toen ze werden overvallen door een enorme hoeveelheid regen. In de stad Livorno viel meer dan 250 mm. Volgens de burgemeester is de stad verwoest. Ook in Rome en in andere steden was veel overlast door het slechte weer. En op veel plaatsen viel de elektriciteit uit. Er spoelden ook auto's weg. Ook in Friesland staat het water zo hoog... dat het historische wouda bij Lemmer wordt ingeschakeld. Dat is een stoomgemaal. Het wouda heeft zo'n acht uur nodig om op stoom te komen. In de loop van de middag kan het echt gaan werken. Het blijft in ieder geval aanstaan tot en met dinsdag. Het weer is op veel plaatsen zonnig. Langs de kust kan nog wel een buitje vallen. En het wordt 17, 18 of 19 graden. Maar vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen. Dan trekt de wind aan. En morgen en de rest van de week is het wisselvallig. Dit was het CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat 1 viel op de A1 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Voorthuizen en 1 brugge.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 kan je ons aan het werk zien op dit moment met dit programma. En nu Sister Sledge, hier is Frankie. But I had twins friends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 Nog even, wanneer is het? Vanaf 16 september. 16 september, dus koopt de loter Want Ja, een groot gedeelte van de opbrengst van de loter... gaat naar de clubs hier in Zandvoort. Is that too much?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 one side and you can hear it in my accent when i talk i'm an englishman in new york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 on magic copies It's a fairy tale to me but you're in tune The shadow. you don't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 Op de website van Zandvoort, namelijk www.circuitsandvoort.nl. www.circuitsandvoort.nl. En ook op de 17 september wordt er weer gedacht aan de klassiek liefhebbers, want vanaf 3 uur is het weer tijd voor Classic Concerts en wel het Pristina, Prinses Christina Concours. Na het zomerseces treedt het Prinses Christina Concours op in de Protestantse Kerk tijdens de Classic Concertreeks. Dat allemaal op 17 september vanaf 3 uur s middags. De bedraagt 5 euro.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 Ja, yeah, de view dat hoorde ik even vallen. Hier is een view to a kill. Duran Duran. chance yes. I love you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 Ben Schneider startte vanaf de zevende plaats. Was al snel de nummer vier, maar zakte na een val naar de twintigste plaats terug. Aaron Cabet was, uh, was het grootste slachtoffer van alle valpartijen. De Spanjaard kon niet verder en moest in tweede plaats in het klassement afstaan aan Vanatti. WK-leider Joan Muir eindigde als tweede. Tot zover dit uh, motorsport uh, nieuwtje. Jawel. <laughs> We gaan weer uh, muziek voor je draaien. Hier is Jose Karda en Just Another Day. En Heel veel uh, gauw oude muziek bij ZFM. Ja, gewoon omdat we er even zin in hebben. Door de Jossica en Just another Day. Ja, we hebben er nog eentje voor je klaarstaan. Hier is Tina Turner. us try to be